Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcode-loterij.nl. plus, Speel bewust. 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen. Amerika en Israël hebben aanvallen uitgevoerd op Iran. Er worden veel explosies gemeld onder meer in Teheran en enkele andere steden. In de hoofdstad zouden ministeries zijn aangevallen. De hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei, zou niet meer in Teheran zijn. Veel inwoners proberen de stad uit te vluchten. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Amerika en Israël aan de ene kant en Iran aan de andere kant flink opgelopen vanwege het Iraanse atoomprogramma. Inmiddels heeft Iran het luchtruim gesloten. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Iran op om weg te blijven van het mogelijke doelwitten en aan familie te laten weten hoe het met ze gaat. Voor de derde dag op rij hebben hackers gestolen gegevens van Odido-klanten online gezet. Jullie besloten niet te betalen, dan zijn dit de gevolgen, zeggen ze. De hackers claimen de data van miljoenen klanten van Odido in handen te hebben. Door die op het dark darkweb te zetten, zouden ze het bedrijf willen dwingen alsnog te betalen. En in het Gelderse Wiege heeft brand gewoed in een container met accu's voor elektrische fietsen. Er zijn geen schadelijke stoffen gemeten, maar toch adviseert de brandweer om ramen en deuren dicht te houden. De container staat op het terrein van een groothandel in e-bikes. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dat het weer van Weer Online. Veel bewolking, geleidelijk overal buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden en vooral aan de kust waait het hard. Morgen eerst zon, later naar het zuidwesten weer kans op wat regen. Jeroen, dankjewel. Kielverkeer door Flitsmeister. Eén vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen. 7 minuutjes vertraging. En de snelheidscontrole op de A2 gespot. Richting Utrecht, daar staan ze bij Zaltbommel bij 100.4. A2 richting Den Bosch. Let op bij Waardenburg. hectometerpaal 94.2. A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen bij 20.9. A27 richting Hilversum. Daar staan ze bij Blarikum bij 107.4. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk bij 87.4. Is het 10 cent? Nee. Is het 20 10 Nee, het is 20 Music. Muziek Vincent Pronk. Ja, goedemorgen. Zaterdagochtend. Zometeen stappen we lekker met ons foute been uit bed. Ook Taylor Swift komt eraan. En dit is Mark Amber.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 die And don't we try to love? Swift, Your Music en Appelite. Met je foute been uit bed. Noor uit Assen, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een beetje een lekker weekend? Ga je nog wat leuks doen? Nou, oh, eigenlijk ga ik alleen maar bezig voor school, helaas. Ah, zit je alleen maar binnen? Ja, eigenlijk wel. Wat moet je nog doen voor school dan? Uh, nou, vooral bio en natuurkunde. Oh ja, Dat zijn niet de leukste vakken, zeg. Nee, vind ik niet, <laughs> En wat doe je dan vanavond om, misschien een gekke vraag... om kwart over zes, ben je dan nog thuis? Uh, ja, dat denk ik okay. wel. Ja, dikke tip, misschien kan je even naar buiten vanavond om kwart over zes... want dan is dus de planetenparade te zien oh, boven Nederland. Ja. Heb je dat meegekregen? Ja, heb ik wel meegekregen. Ik denk dat ik wel even ga kijken. Ja, dan, ik ben ook wel benieuwd. Met een beetje ja. geluk kan je dan de zeven grootste planeten... Uh, dicht bij de aarde zien staan. Uh, zit je een beetje in de planeten? Ja, dat is meer natuurkunde, toch? Ja, maar daar zijn wij niet zo mee bezig. Dus ik nee. weet er ook niet heel veel van. Kan je er eentje opnoemen van de zeven? Eén van de planeten. <laughs> een van de grootste? Mars? Mars, oh, dat is helemaal goed. Groots, hè? Ja, oké. Okay. Ja, heb ja. je nog, nog eentje? Jupiter. Ja? Nog meer? Uh, van de grootste Saturnus? Ja, zo, zo ja. En heb je nog Uranus, Neptunus, Mercurius en Venus? Uh, Noor, jij krijgt van mij de foute been uit bed sokken. Wat dacht je daarvan? Oh, wat top. Wat <laughs> Lek, leuk. Hè? Ja, ja. Je bent lekker bezig. En succes met school uh, dit weekend. Ja, dankjewel. Um, ik zoek een fout liedje dat helemaal past bij deze planetenparade... bij de sterren, bij de hemel. Wat wil je horen? Nou, ik dacht eigenlijk gelijk aan uh, die jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Leuk, gaan we doen. Succes, hè? Ja, dankjewel. Bye. Al. Met je foute been uit bed.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 Oogst. Ik kijk omhoog, half de pillen worden groot. De wereld is mijn ja Op je polen staan, golf lengte de afstand. Van je hemellichaam, ze is op ons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 Jij yeah, jou alleen nog maar Jan. Geen centjes, geen peper, geen sang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens is zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam, vallen lady luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb al mijn kapresesje op mijn bankje. Stemplankje, klankje, nog steeds groot op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zegt De wereld is mijn ja. Op je tolenpipsnaag. dat neemt de afstand. Van je mijn lichaam. Ze heeft ons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 Lus in de dan is het maar net, bitch, dan is het maar net, Bikey Music en Love on hey, Morgen is het 1 maart, dat begint officieel de lente. We krijgen ook echt een heerlijke week. Het wordt vanaf maandag echt lekker. Elke dag volop zon bij zo'n 15 graden. Maar ja, vandaag het is het grijs. Beetje regenachtig. Het voelt een beetje als de laatste echte winterdag. Dus eigenlijk ook wel het perfecte moment om dit liedje nog even te draaien. Blijf zo mooi, dit is Birdie Bikey Music. Skinny Love. Come on, skinny love, just last the year.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 By ourselves But I'm here for someone else But I'm here for someone else I'm still in love with you I'm going out of my mind Hey, hey, hey. I Couldn't take it anymore I was already running for the kitchen the us You were always the one I never waited for I can't lose you again, not again, not again, not again Bands Boone, back to your music Sorry, I'm here for someone else. Hey, ik was hier vanochtend al best wel vroeg om even te bellen... met een willekeurige bakker in Nederland. Want ja, de grote vraag is natuurlijk... is de bakker wakker? Ik heb ze een strikvraag gesteld. En die strikvraag die gaat over... Dat laat ik zo aan je horen. En ook Teddy Swims hoor je zo met Gone, Gone, Gone. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 Flitsmeister meldt een vertraging op de A2 richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 12 minuutjes vertraging. En de A12 Arnhem richting Duitsland... tussen Arnhem Noord en Kroopunt Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd. Moet je richting Enschede of Hengelo? Volg dan Apeldoorn via de A50 of de A1. Flitsers gespot op de A2 onder andere richting Utrecht. Dan staan ze bij Zaltbommel bij 100.4. A2 richting Den Bosch bij Waardenburg bij 94.2. A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen bij 20.9. En de A27 richting Utrecht. Let op bij Maartensdijk bij 87.8. q music, Vincent Pronk. Is de bakker wakker? Checken we zometeen. You with you. We will find a possible detain. Like oil! Soft skin break met Katy Perry, I Kissed a Girl, op de zaterdagochtend. Nederland staat vanochtend weer lekker in de rij voor de bakker. Alles voor die warme croissantjes, verse pistoletjes en vette sausijzenbroodjes. De ovens draaien op volle toeren, maar de vraag is natuurlijk wel... zijn die bakkers een beetje wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Wat gaan we even checken? Ik heb vanochtend in alle vroegte gebeld met een uh, willekeurige bakker in ons land. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag: denk je dat ze wakker zijn? Of trappen ze erin met boter en suiker? Uh, luister goed en geef je voorspelling door via de app van Q Music. Maak je kans op het Q-prijzenpakket. Dit is bakkerij Hendrik Schaap uit Vollehoven. Goedemorgen, bakker Schaap. ik kom Hey, goedemorgen, met Vincent spreek je van Q Music. Hoi. Ik hoor dat de radio aansluit op de achtergrond. Kan dat kloppen? Ja. Wat staat de verzender aan daar? <laughs> uh, 538. Ach. Kan je hem niet even op je music zetten nu? Ja. Hoor eens. Oh. Nou, hij staat aan hoor. Ja, applaus. <laughs> wat goed, wat goed, wat goed. Marlin, wat ben jij lekker bezig vanochtend nu al? Nou, tof. Je bent lekker bezig in de bakkerij daar, Hendrik Schaap in Vollenhoven. Um, ik wil ook even kijken of je een beetje wakker bent. Ja? Luister goed. Um, groot in het nieuws deze week natuurlijk, het datalek bij Uphone. De vraag is, hoeveel klantgegevens liggen er op straat van Uphone? Je mag afronden. Eh... Um... Mocht je bij UFO zitten, geen paniek, niks aan de hand. Het datalek was natuurlijk bij. Maar is de bakker wakker? Geef je voorspelling door via de app van Q Music. Yeah, on me me no, I'm not Na een jaar is hij terug met nieuwe muziek. Dit is de nieuwste van Kaigo bij je music. Die heet Save My Love.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 I'll feel what I never felt I'll save my love for somebody else I didn't want run away But now there ain't no other way So good luck, how she will I'll save my love for somebody else I don't know. I don't I hope know. Yeah, I don't I Dit nieuwste van Kaigo, hoor je en Save My Love. Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? De bakker wakker? Ja, op zaterdagochtend dan vallen wij die bakkers even lastig met een strikvraag. Checken we even of ze wel een beetje wakker zijn. Iris, goedemorgen. Goedemorgen. Jij helemaal fris en fruitig opgestaan vandaag. Zeker. Ik je nog wat heel leuks vroeg te doen? ook nog. Oh, heel vroeg Hoezo? Ja, mijn man moest naar Schiphol voor, voor zijn werk. Dus die heb ik net uh, op Schiphol afgezet. Oh, wat lief dat je me even hebt afgezet. Ja, maar wat een chaos daar al, joh. Zo ja? Vroeg. Wat is er ja, allemaal aan de die... hand daar dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar voor mij gaat iedereen Nederland uit. <laughs> ja, dat snap ik met dit weer. Ja, het wordt wel ja. beter, hè, komende week. Maar uh, ja. je hebt je man lekker afgezet. Waar gaat hij naartoe? Je bent even alleen. Hij moet naar China voor zijn werk. Zo, ver weg. Ja. Huis voor inderdaad. jezelf. Ja, ook top. toch. dat is ook wel even Heerlijk. lekker, toch? Ja, ja, zie ik hem wel, hè? <laughs> lekker radio hard straks. Zeker, altijd teamhulsel. Ah, oh, wat goed, wat leuk hier is. Ik ja. heb gebeld met een bakkerij vanochtend: Bakkerij Hendrik Schaap uit Vollenhoven. En ik heb ze een stukvraag gesteld. Groot in het nieuws deze week, natuurlijk: het datalek bij Uphone. De vraag is: hoeveel klantgegevens liggen er op straat van Uphone? Je mag afronden. Ehm. Um... Iris, het zal toch niet gebeuren dat deze bakker dit niet weet, hè? Ik denk het wel, want ze was veel te veel aan het twijfelen... wat voor getal ze zou gaan noemen. Ja. Maar ja, het nieuws van Olido heeft iedereen toch meegekregen? Ja, zo. ja dat, dat wel. Ja, het is <laughs> duidelijk. Maar ja, ik denk toch, een jonger meisje klonk het. Dus ik gok dat zij gewoon denkt dat het uh, een paar miljoen is of zo. Oké, okay. deze bakker is niet wakker, zeg jij? Ik zeg dat de bakker niet wakker is. Dat gaan we checken. Um, uh, uh, dat waren er, denk ik, 600.000. 600.000 klantgegevens van Uphone, denk je? Dat dacht ik, ja. Oei, je bent niet helemaal wakker, want het was helemaal geen datalek bij Uphone, maar bij Odido. Ah, heb je het gemist? Of, of? Ja, nee, ik, uh, ik had wel wat gehoord van Odido, maar ja. Ja, toch zo'n vervelende strikvraag waar je dan toch weer in trapt, hè? Nou, precies. <laughs> Daardoor loop je helaas de Is de Bakker wakker plakker mis. Maar één winst vandaag. Bij Bakkerij Hendrik Schaap in Vollenhoven staat de radio op q En we klappen door voor Iris. Je wint het Q-Prijzenpakket. gaaf. Yes. En hey. hey, geniet van je weekend, Dank je. hè? Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt. Dankjewel, Hoi, Hoi, hoi fijn uitzending. Yeah, music. Olivia Dean bij so Easy. Gisteravond een bijzondere avond in de AFAS Live. Daar was Pommelien Thijs... die gaf haar grootste Nederlandse show tot nu toe. Pommelien Thijs die trad daar op voor 6000 mensen. Maar ze kan groter... En ze gaat groter. 7 november dit jaar, dan staat ze een paar meter verder. In een veel grotere zaal, dan staat ze voor 17.000 mensen in de Ziggo Dome. En dit hele weekend maak je kans op twee tickets om erbij te zijn. Pommelien Thijs in de Ziggo Dome. Hoor je een hit van er voorbij komen, stuur dan meteen Pommelien Thijs in de app van Q Music. En dat kan niet lang meer duren. Ook Bruno Mars hoor je zo. I just might.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 Ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Elke laatste vrijdag van de maand. Crazy Friday met de beste deals in Bataviastad. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op de baak.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. Hm?